Bij Peaceful Radio We zijn begonnen dit de tweede uur Van aflevering 780 Met Asher Queen Hierop zie je hem Voor Songs of Love Love and Change Zo noemt hij het zelf Goed, de volgende cd Komt van Lucid nee, Arturo Majorga En de cd Lucid Dreams En daar gaan we zo lekker naar luisteren nog even over Asher Queen. Ja, hij geeft natuurlijk een concert op 23 juni in de Oude Kerk aan het Hilumineplein in Naaldwijk. Dat gaat ten, uh, vanwege het uh, jubileum, 15 jaar jubileum van Spiritueel Lichthuis Manacocha. En daar kan je ook terecht van uh, voorkaarten natuurlijk, die van die kosten, voor zijn concert op 23 juni. 25 euro. Het begint allemaal om oh, 8 uur. En uh, uh, en de zaal is open om half acht. We gaan lekker verder met muziek. En ik wens je veel hartstikke plezier. MUZIEK Er kiest een zegen, zover het was gedaan. De vermoedeloos door de slrada. Niets een razo de luna, gefilterd door mijn zet. De margarita, ze diega vierdana. Tu me come lila, tu me kieses blanca, tu me alba. Pretende salvar, huyas a los bosques, vete a la montaña, limpia de la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, con filos, los agua. En de kans van de kant van de kant van de se te de kant van de kant en de de de de Dan gaan we straks afsluiten met Greg Carolus met zijn cd Standing on Top. Ja. Peaceful Radio wordt herhaald op woensdagavond als alles goed is. En je kan de playlist meelezen op de website van zfmzandvoort.nl. Dan ga je naar programma-info en kan je geen genoeg van deze muziek krijgen. Dan kan je altijd nog naar de website van PeacefulRadio.eu. Daar vind je ook alle artiesten. Of alle links naar alle artiesten en labels. die ik in al die tijd gebruikt heb. En artiesten die natuurlijk steeds langskomen. Elke week maak ik weer een update daarvoor. Ik ga afscheid van je nemen. Mijn naam is Benno Veugen. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Peaceful Radio, aflevering 780 op CFM Zandvoort. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag.